Europa overweegt de Griekse regering nog twee jaar de tijd te geven om de economie te hervormen. Europese ministers van Financiën van de 17 eurolanden hebben in Brussel gesproken over het vrijgeven van een volgende tranche van 31,5 miljard euro noodsteun aan Griekenland. De ministers konden nog niet tot een besluit komen. Afgelopen dag lieten de EU, het IMF en de Europese Centrale Bank zich positief uit over de bezuinigingen en hervormingen in Griekenland. In Enschede is een verdacht pakketje onschadelijk gemaakt door de explosieve opruimingsdienst. Het is nog onduidelijk wat voor pakketje het was. De geëvacueerde bewoners, zo'n 45 mensen, mogen weer terug naar hun woning. Het pakketje werd afgelopen middag ontdekt bij een advocatenkantoor in Enschede. Waarna meerdere panden werden ontruimd. Het pakketje lag er al sinds half negen in de ochtend. Er zouden draden en een knipperend lampje aan hebben gezeten, maar de politie wil dat niet bevestigen. Tennisser Novak Djokovic heeft de ATP World Tour op zijn naam geschreven. In de finale versloeg de nummer 1 van de wereld zijn rival Roger Federer... in twee sets met 7-6 en 7-5. In beide sets moest Djokovic een achterstand op Federer goed maken. Het is de tweede keer dat Djokovic de ATP World Tour wint. Dan het weer. Vannacht in de westelijke helft bewolkt... en wat motregen in het oosten droog met enkele opklaringen. Komende dag in de ochtend wat motregen. Daarna blijft het bijna overal bewolkt. Het wordt zo'n 10 graden. Dit was het NOS-journaal. Dit is Radio 1. NCRV Casa Luna. Plex Bolmeier. We hebben vanavond een zeer radiogeniek onderwerp: namelijk licht. Um, samen met lichtarchitect Har Hollands, die mede-curator is van de manifestatie GLOW... die nu zich in Eindhoven afspeelt. Acht dagen lang, vanaf afgelopen zaterdag... tot en met aanstaande zaterdag. Het is een soort kunstroute. Je loopt door het centrum van de stad in een open museum... langs 22 plekken waar kunstenaars en designers... iets gedaan hebben met gebouwen um, en licht. En het is een buitengewoon fascinerende um, rondleiding... door die wereld van het licht. In de stad dient het... De veiligheid, maar ook je oriëntatie aan de ene kant. Maar aan de andere kant kan het ook je verbeelding stimuleren... en een wereld van fantasie creëren. Daar, daar dat zijn de Polen waar het zich tussen afspeelt. En in het algemeen draagt het enorm bij aan de beleving van de stad en je welzijn. En eigenlijk is er misschien wel veel te weinig aandacht voor. Maar steeds meer. In Frankrijk in ieder geval. En nu ook in Nederland. Al is het maar dankzij haar Hollands. En er zijn meer mensen bezig met het ontwerpen van het licht... uit jaloezie op de natuur. Je kunt bellen. Met 0800-1121. Als u bijvoorbeeld bij Glow bent geweest. Of daar vragen over heeft. Uh, hoe doen ze dat dan bijvoorbeeld? Uh, wat voor technieken gebruiken ze? Dat is, Kan ik me voorstellen dat dat nieuwsgierigheid oproept. Maar ook andere ervaring met licht. Of bijzondere lichtmomenten dan wel. Licht ontwerpen. Allemaal goed. U kunt bellen dus. Met 0800-1121. Uh, en als we uh, niks horen... dan gaan we op reis met haar Holland, Want die heeft overal in de wereld dingen gemaakt... Nou, Laat ik dan beginnen met Ruud. Dag Ruud, goeienacht. Goeienacht. Ben jij toevallig eh, bij Glow geweest? Ik zit nu nog in de auto op weg naar huis van Glow, inderdaad. Hoe vond je het? Ja, fascinerend. Ik ben er vorig jaar voor het eerst geweest. En toen was ik heel enthousiast. Ik vond het prachtig. Ja. Ik herinner me nog de lichtkoepel voor het station met name. En ja. wat uh, meneer Holland ook al zei, de lampenkappen van de kinderen... En toen ik vanavond met de route begon, dacht ik, nou, volgens mij was het vorig jaar mooier. <laughs> maar naarmate je de route loopt, kom je toch, uh, ja, Lieve dingen, te ja. best Lest. Ja? Ik herinner me vooral die beelden van uh, Afrikaanse uh, ja, maskers leken het al met heel mooi koormuziek erbij en ook een prachtige lichtshow. Ja, ja. En ook uh, de, de mannetjes op het politiebureau, dat was erg grappig. Ja, echt een soort stipverhaal op het, aan de buitenkant van het... Van het ja. Eh, ja. ja, heel hadden, mooi. Daar hadden we het over vanavond. Dus u heeft toch een genoeg... Ik heb nog een, ja? een vraagje. Er was uh, gemeld dat er een, een... Ja, hoe moet ik dat zeggen? Een projectie zou zijn van ledlampjes van de mensen die op de route liepen. En dat zou naar de lucht verschenen worden en gefilmd worden. En kan je dat nog zien op de website op een of andere manier? Waar gaat het over, hoor? Uh, dat was... Uh... Uh, onderdeel van de opening, uh, precies om twaalf minuten over acht, uh, moesten alle mensen... Afgelopen af, zaterdag? Het, ja, afgelopen zaterdag bij de opening. Ja. Op het Stadterspleis kregen ze een, een, zo'n een, zo, een, zo, een, ja, zo knijpkat. Theaterlampje? Ja, zo'n klein lampje met een ledje erin en dan kon je een knijpje, uh, maar er zat een klein uh, batterijtje in. Daar kon je, uh, daar moest je precies om twaalf minuten over acht omhoog schijnen. Tot en met uh, 18 minuten over 8. En dat staat, slaat natuurlijk op 2018, omdat uh, Eindhoven uh, op de nominatie staat om Europese hoofdstad uh, van, uh, van Europa te worden. Van cultuur, cultuur. Van cultuurhoofdstad, ja, ja. sorry. Dat heb ik gelezen, ja. Dat klopt. ja. En er zijn en, in Nederland dat vijf steden die, zijn, uh, die, die willen dat worden. Culturele hoofdstad van uh, Europa. Europa. Mm. En. Uh, ja, op het einde van het jaar blijven er, de, komt de shortlist, blijven er twee of drie over... en eind volgend jaar wordt de beslissing genomen. Ja. En in dat kader, omdat net het bit boek uh, is verschenen... om uh, um, het um, evenement uh, uh, te verkrijgen voor Eindhoven... trouwens het is niet alleen Eindhoven, dat zijn uh, de Brabantse steden... Ja. Breda, Den Bosch, Den Bosch de Tilburg, Helmond. gezamenlijk hm. ja, ja, opereren ze uh, om, om, om, ja, om, dat, uh, om die titel te verkrijgen... Ja. Maar is dat projectje gelukt en kun je dat zien op de Ja, uh, men heeft dat geschenen, maar volgens mij is er op dat moment geen toestemming verleend voor een helikopter die zou dan opnames maken. <lacht> ja, ik heb niks gehoord, maar dat kan dan komen door het geluid. Maar ik, volgens mij heeft dat, is dat niet gebeurd. En André Kuipers die kan het ook niet meer vertellen, want die is bij beneden natuurlijk. Ja, toe, precies. ja. waarschijnlijk het toch, ja precies. Nee, maar goed, dat is dat, is, is dat dan een project dat mislukt? Nou, ik de, op, op was zich niet... was die opening geweldig en ja. dat was ook uh, heel mooi. Maar ik, volgens mij is het niet vastgelegd uh, ja. van boven. Dat zou toch heel mooi zijn geweest van die beelden. En dat ja. was niet alleen op de markt uh, op de, op de bedoeling geweest, maar ook op de hele route. Dat je ja. eigenlijk uh, die hele route ja. uh, als een soort één groot lichtbeeld zou kunnen waarnemen. Ja. Moet even boven. Ja. Ja, dan moet iedereen meewerken. Ja, maar goed, je hebt wel 50.000 man op zo'n avond uh, rondlopen. Ja, we hebben nu geteld, uh, twee dagen, wat ik eerder zei, ja? 98.000 mensen. Ja, dus je moet wel je ja. moeten ergens mee komen. In, in Gent hebben ze een keer gedaan, hebben ze ook kinderen iets laten maken. Ja, ze hebben gevraagd alle lampenkappen die ze thuis hebben. Alle oude lampen, die hebben ze om een hoop gegooid. Uiteindelijk is, uh, is daar het, uh, het, het, uh, het grote woord, uh, de, uh, de zin, uh, of twee woorden, Gent verlicht, uh, okay. geschreven. Met die lampenkappen. En, lampen lampen en daar hebben ze ook opnames van boven nee, gemaakt. Gent okay. verlicht stond. Dat kon je van beneden niet, niet lezen. Nee, dat is wel mooi. Um, dat is, is dat goed, uh, Ruud? Als nou, antwoord? Ja, ik, ik was dus er zo nieuwsgierig naar, inderdaad. Je, je, maar, je, je, je gaat verlicht naar huis nu? Ja, ik maar heb echt uh, genoten. Dan. En uh, ik denk volgend jaar weer te gaan als het lukt. Want ja. Maar waar komt u vandaan? Al ik ik heb al in juli een dagje vrij voor gepland. Ik had dat op mijn kalender gezet. Dit wil ik meer <laughs> nou. doen. De vorig jaar had ik te weinig tijd. En ik ging ook met name om foto's te maken. En die van vorig jaar ben ik er voor een groot deel kwijtgeraakt. Dus ik, denk, ik moet het een keertje over doen. Dus ja. Geweldig. Ja. Hartstikke goed. goed. Ik dank je wel. Goeie, we uh, slapen lekker. Dank u. Succes met het programma. Ja. Uh, Nel Maas mailt ons. Uh, Hallo met mij. Bezoek elk jaar het GLOW-festival. En wat me opvalt is de sfeer in het donker met de meest uiteenlopende mensen. Dus licht is niet alleen maar vervuilend, maar geeft ook... veiligheid, verbazing en verwondering. Groetjes van mij. Veiligheid. Je hebt zoveel duizend man. Hoeveel, hoeveel uh, uh, PSV-stadion... Hoeveel, hoeveel mensen gaan er in, uh, bij PSV naar binnen? Uh, ik dacht... de capaciteit rond de 30.000 is okay. dat nu. Dus laten we zeggen dat het op zo'n avond... twee PSV-stadions vol zijn... die door de straten lopen. Ja, dat, da dat is wel gespreid over de tijd. Hè? Ik bedoel, ik begin ja, okay. om 7 uur en okay, eindigt om... Oké, okay. het, het, het. weekend één uur. Het was echt stampvol. heeft het stampvol. En hier en daar, je moet de weg oversteken, die worden Ach. dan afgezet. Ik heb, <coughs> geen, ik heb geen politieagent gezien. Nee, maar er zijn wel 80 um, uh, uh, uh, mensen die, die regelen het verkeer. Uh, er zijn ja? hekwachten, ja? die geven informatie langs de route. Dus om alles een goede baan politie... ja, dus te het het Anders dan een politieagent. Ik bedoel, zijn jullie niet bang dat het. Want daar, daar gaat zo'n mailtje ook over. De sfeer. Het is in het donker, maar buitengewoon. Vriendelijk en zachtaardig. En... Ja, als er heel veel mensen met een hele goede intentie bij elkaar komen... blijft dat ook vriendelijk. En, en, maar er is wel, um, men, men is wel voorbereid uh, binnen de organisatie... Uh, uh, wat betreft de veiligheid. Ja. Um, dus we hebben een minimale breedte. Doorgangsbreedte moeten we van vier meter hebben. Als je zoveel mensen door die stad wil laten lopen... moet je ook een brede route houden. Dus je moet eigenlijk ook een veiligheidsplan maken... met een risicoanalyse als organisatie. Dat, uh, dat, dat vereist uh, dat eist de goede politie, de brandweer, de gemeente. Uh, een verkeersplan moet er gemaakt worden. Dit voor het eerste dit jaar is zijn, zijn straten afgezet. Want dat leidde vorig jaar al tot irritatie. Ja. Bij, Van, uh, bij, de, ja, bij, bij de automobilisten de, of bij de, de deelnemers? Bij beide. Automobilisten moeten lang wachten om de mensen oversteken. Ja. En, en, en, en, en, en, en de mensen die lopen, die, die, die, die zijn zo in... Bezig met daar het volgende project lopen, die zien helemaal niet dat ze eigenlijk over een straat. Snap ik wel. Doordat ze zoveel zijn, één oversteekt, die denkt: ach, hier zal wel een zevenpad zijn, maar dat is er helemaal niet. Dat zie je helemaal niet. Dat is ook wel wonderlijk wat het met mensen doet. Als een soort kudde, Ja, men volgt elkaar. Je drentel je door zo'n Ik herinner mij, gisteren de vraag stelde van hoe weet je nou de route? Ja, ik dacht. Ziet hij dat nou niet? Ja. Als alle mensen links afslaan en er geen enkele recht door of rechts afslaan... ja, daar hoef je helemaal niet na te denken. <laughs> maar goed. Um, andere um, luisteraar. Sjors, goedenacht. Ben je daar? Sjors Ja, dag Sjors. Ik ben zeer geïnteresseerd in, de, uh, uh, in licht. Ja. Uh, en dat is omdat ik sinds tien jaar uh, langzamerhand slechtziend ben geworden... Ja. En ik heb gemerkt dat uh, uh, slechtzienden zien al wel minder... maar ze letten beter op. Ja. Uh, uh, uh, ze moeten juist uh, op straat, maar waar dan ook... Uh, uh, moeten ze veel aandachtiger kijken uh, om te zien waar ze lopen. Ja. En wat mij dan opvalt, is dat... Uh, uh, uh, dat nou, ten eerste hebben we uh, he, hebben vaak last van de zon. Ze hebben vaak last van uh, fel licht. En ook van spotjes. Oké. Okay. Uh, uh, wat mij bijvoorbeeld opvalt op straat... is dat uh, lantaarns uh, op een hoogte zitten van vijf, zes meter. En dan vraag ik me wel eens af... van, uh, dan wordt eigenlijk het... het er uh, is uh, uh, dus een heel groot gebied boven je hoofd, boven je ogen. Dat wordt verlicht, ja, in eerste instantie. En dan pas komt het licht bij jouw ogen of bij het object uh, wat oh, je ja. het licht zou willen hebben. Dus je zou denken van: maak die lantaarnpaal, van uh, lantaarnpalen lager. Uh, ja, lager. Goh, daar kom ik trekt even op. Uh, die lantaarnpalen staan ook iets van 30 meter uit elkaar. Dus wat krijg je dan? Dan krijg je een stuk dat is licht. Ja. En dan is, wordt het langzaam hand donker ja. en in schaduw. En ja. daarna wordt het weer licht. Waarom niet ja. egaal? Een enig uh, egaal bakje. Precies. Licht. Ja, ja, kijk. Slechtsziende wel ook graag egaal licht. Ja. Nu zit ik er eigenlijk aan te denken: zou je aan een voetpad, niet op 40 centimeter hoogte, uh, ledlampjes om de Pakweg 30 centimeter kunnen zetten. Uh, uh, die je dan uh, verdekt, gewoon het voetpad beschijnt. Okay. Want dan, dan ga je het, het object. Uh, waar je op moet letten. Uh, wordt dan beschenen. En, en daar heb je toch wat aan. Uh, uh, als je op een voetpad loopt. Uh, uh, s'nachts. Interessant idee. Hart, wat, uh, als als lichtarchitect. die ja, opbare openen... ja, verlichting, verlichting. is natuurlijk. zeker in deze tijden van de crisis. Uh, uh, is dat ook een bezuinigingspost. Uh, je oh. hebt ook gehoord dat de snelwegen ten delen uh, niet meer de uh, verlichting laat branden. Uh, het is een economisch verhaal. U, kijk, als je op, op een hoogte van 8, 6 uh, meter zit met een lichtpunt... dan kan je natuurlijk veel uniformer verlichten... Uh, als je een bepaalde afstand tot de palen neemt. Als je een lager paaltje neemt, want dan moet ze dichter op elkaar zitten, wil je een uniform maken. Dus nee. het is puur een economisch verhaal. Okay. Nou, nou, er zit iets aan. Uh, uh, als je luchtverlichting neemt, dan kun je met uh, veel kleinere lampjes om de 30 centimeter ja. neerzetten. Uh, ten tweede is het zo. Uh, je kunt er ook detectoren uh, detectoren aan zetten. Uh, uh, uh, uh, uh, dat, dat je die lampjes. Uh, uh, uh, helemaal niet laat branden als er niemand is. Maar als er iemand aankomt, hm. uh, dan laat je die lampjes branden. Is het goed? Ja, dat gebeurt in ja. een hele hoop uh, uh, plekken al. Dat je zegt van nou, uh, we, we, we, we koppelen sensoren aan op bepaalde tijden. En dan staat, wordt het licht... Uh, vroeger werd dat namelijk uh, een, ja, ik, ik, even ik, ik, andere ik, paal aan- en uitgezet. Dan had je hele slechte uniforme verlichting. Nu ik, nee, we hebben we de mogelijkheid. Even te even dimmen. laten praten, uh, George, nee, ik, ik, ik geloof dat we langs elkaar heen praten. Nee. Nee, maar dat, er ik gebeurt al heel veel op ge dat ge gebied antwoord. dan dimming. Ja. Dus als er nee, niemand nee. loopt. Uh, ik heb een experiment uh, vorige week nog gezien uh, op TU, in Eindhoven, uh, TU Eindhoven. Waar, je, waar eigenlijk uh, pas het licht aangaat als er iemand komt. Nou, dan moet je dat ook zo doen. Er zijn ook onderzoeken naar. Is het nou fijner uh, dat dat moment als ik aankom. Uh, dat je dan wat meer palen al uh, uh, in de verte uh, langzaam laat opdimmen. Want mensen willen juist niet alleen in het licht staan... Dat maar die willen ook het pad wat ze gaan bewandelen... die richting ja. ze lopen, al verlicht hebben. Ja. Dat, dat ja, je, je, je, je, je moet een je lange traject al zien. Uh, maar uh, waar het mij dus om gaat, is namelijk dat je... Uh, uh, uh, gelijkmatige verlichting hebt, dat je zo min mogelijk schaduw hebt... Ja. En, eh, en dat je dus eh, eh, kleine ledlampjes op hele korte afstand van elkaar. Dus okay. zeg maar eigenlijk... Nee, wacht even, Maar een, je, eerst ik wil even het antwoord op het idee om ja. bijvoorbeeld... zeg maar niet van bovenaf van ja. de lantaarnpalen... maar de, de, de, het pad te verlichten met ja. bijvoorbeeld ledlampjes. Dat zijn twee nadelen economisch, maar als we er even vanaf zien... Ja. dat is toch vrij, vrij duur om, om... je moet zoveel aansluitpunten maken, ja. je moet... Uh, kijk, dat ledlampje is niet alleen, Dat moet ook in een, een armatuur komen. Dan moet uh, ja. aluminium of stalen behuizing... die moeten ook uh, hufterproof zijn... Die moeten waterdicht zijn. Um, maar afgezien van economische uh, nadelen heb je natuurlijk ook uh, een aspect. Hoge verlichting. En uh, neemt ook altijd iets van de omgeving mee. Van de, van de gevels. Van de groei. Ik heb eens een keer een straat gezien. Uh, daar heeft men puur functioneel gedacht. Uh, vroeger had je, was die met natiumlicht. Uh, dat gelige licht was die verlicht. Ja? En die straat was goed verlicht en die had heel veel strooilicht. Niet naar boven toe, geen, uh, geen lichtvervuiling. Dat licht viel ook op die gevels, dat viel op de bomen. En als je in die straat reed, had je echt de perceptie van een, van, van een ruimte... van een weg, van de stoepen, alles was verlicht. Toen heeft men bedacht, in de termen van, van efficiency... waarom moet ik hier uh, uh, alles verlichten? Het gaat mij alleen om het wegdek, dat is zwart. Men heeft een amateur dan neergezet die alleen de weg verlichten. En kom je nu in die straat, heb je een of andere ja, zwak verlicht uh, zwart stuk asfalt. De hele wanden vallen weg. Er is geen enkele ruimtelijke werking meer aanwezig. Uh, wat er allemaal in die straat nog verder staat. Geparkeerde auto's. Ik, ik, en, ik en, denk dat u daar ook gelijk aan heeft. Maar, maar ik, ik kom hier namelijk... Uh, La, nee, George, mei... ik, wil, ik wil een laatste opmerking, want ik wil ook weer verder. Dus ik wil ook echt een afsluitende opmerking nu graag. Uh, afsluitende opmerking... Ja. Dat, eh, dat veel eh, wegen waar een fietspad en een voetpad is... dan wordt namelijk de straat verlicht ja. en het voetpad niet. En daar en dat, dat heb je gelijk, het is een beetje onzinnig... want de enige die verlichting goed bij zich heeft... is namelijk de automobilist, die heeft koplampen. Exact. En die, en, en die en, schijnt en nodig... En degene die het nodig heeft, die krijgt het niet. En dus ben ik nu ook bezig met, een, met, met, met het, uh, ik ben een complex aan het verlichten. En iedereen denkt: ja, die weg moet goed verlichten. Wat Dan heb ik gezegd? Nee, die weg moeten we niet verlichten. Die gaan we alleen maar met, met, met retrofactoren. Uh, gaan we die geleiden voor de automobilist. Die ziet Echt? precies op die weg wat er gebeurt. Alleen de zijkanten, waar die andere straten kruisen... en vooral het niet gemotoriseerd verkeer. dus de voetgangers en fietsers. Ik ga niet alleen, dat doen ook veel mensen. alleen het, het, het, het oversteekpunt verlichten. Nee, ik ga. Uh, de wegen links en rechts, zodat de automobilist ook ziet... daar komt iets aan. Juist. Want op het moment dat je er bent, ben je dat, te laat. Dat is slim. Ja. Oké, okay. waar we het in ieder geval over eens zijn... is dat automobilisten een andere verlichting nodig hebben dan voetgangers. Absoluut. We zijn het eens. Ik dank u wel. Oké, okay, prima. Avond. Bedankt hoor. Daag. Dag Sjoors. <totstukken> Hoogstandje van onze technicus Max ook... om deze dingen aan elkaar te koppelen. Buitengewoon fraaie overgang, Max? Um, een liedje van de Rolling Stones. She's like a rainbow. Haar Hollands. She's a rainbow. She's a rainbow. Ja, ja. ik dacht... Uh, ik uh, pak liedjes die iets met licht te maken hebben. Ja. Maar ook hier zie je weer dat het... Uh, een rainbow, dat is natuurlijk een lichteffect natuurlijk lichteffect, dat is ook weer metaforisch wordt dat gebruikt. Zoals zo vaak uh, met, met licht of lichteffecten uh, ja. het geval is. Uh, de dichter Nijhoff die heeft in zijn gedichtje Het Licht geschreven. Kleuren, ook een mooie regel, kleuren zijn daden van het licht dat breekt. Ja, mooi. Het leven breekt zich in het bondgebeuren en mijn ziel breekt zich als ze woorden spreekt. Goed, u kunt bellen hè, met verhalen over glow of licht of licht in de stad of mooi licht... 0800 1121. Kim, goeienacht. Hallo, hoi. hoi. Ik heb uh, de hele uitzending gehoord. Dat is heel goed. En ik moest meteen denken aan een goede vriendin van mij, Harcoline, Die organiseert uh, niet aanstaande vrijdag, maar uh, de vrijdag erop. Dan opent het voor drie of vier weken, dat weet ik niet eens precies. Uh, Licht in het Ei. Kunst, verlichte kunst. En lichtkunst in het ei in Amsterdam. In het ei, in het water van het ei? Ja. Dank je. Er, is een, er wordt een groot beeld in, in mm. het water uh, opgericht. Daar zo: het nieuwe film, uh, filmmuseum, het right. uh, filmhuis in. En, uh, en, en de, de vaart een speciaal pontje. Mm. En het hoofdkwartier van de organisatie uh, gedurende het festival is. Uh, in het muziekgebouw aan het ei. Op de derde verdieping is een zaaltje daarvoor... Okay. Uh, waar, uh, waar zij staat en uh, mensen ontvangt. en Is, dingen het, is vertelt het voor het, het eerst, Kim, dat zij dat organiseert? Nou, ze is er al... Ja, ja, ja, het is nieuw en het is er al twee of drie jaar mee aan het trekken. En ik zit zelf niet in de organisatie, ik heb er nog geen poot aan uitgestoken. Nee. Hoewel ik ben wel op een vrijwilligerslijst sta, ik ben benieuwd wat ik moet gaan doen. Maar, maar dat doet er niet toe. <laughs> um, maar ze vertelt so. er elke maand over in een klein uh, clubje in, uh, waar okay. we al jaren bij elkaar komen. Ja. Eén keer per maand in een cafeetje in Amsterdam om over allerlei Amsterdamse politiek en andere dingen te praten. Ja, ja. En dan vertelt zij over haar lichtfestival? Uh, ja, haar licht. wat is bijvoorbeeld... Het? Philips niet wel meesponsoren, nee, <laughs> maar, nou, nee. maar het is toch... <laughs> ja, het is Amsterdam, hè? <laughs> I don't know, ik weet niet hoe het zit, maar... <laughs> maar verwacht je er veel van, over twee weken dus? Nou, ik heb haar uh, gehoord wat, wie ze er allemaal bij heeft uh, gehaald, en ja, ik verwacht er veel van. Hm. Ik verwacht er veel van. Er, er vaart een uh, speciaal pontje. Ja. Dat is een oude gemeentepont die pakklieren uh, geëxporteerd -ge wordt. Een oud pontje, die, die vaart in een cirkelroute uh, door het ei. Ja, ja, ja. Dus je kan overal op- en afstappen. Ik Kijk. geloof dat dat vijf euro kost. En dat vaart de hele avond door. En dan kan je naar dat restaurant, dit, en naar dat uh, filmmuseum, dat. En om het beeld uh, wat opgericht wordt in het ei heen draaien. En er staan nog een paar lichtsculpturen. En er is, er is uh, juist op huh? dit thema Vindt waar jullie over praten... is er uh, opeens heel veel aan de hand vanaf, ik zeg het nog een keer... vrijdagavond 23... Ja. Uh, ...november aanstaande en dat gaat ik, in ieder geval drie... ...ik dacht vier weken door. Weken even niet nee, eens precies. Super. Nou, wat een, goed, uh, wat een goed, uh, goede bijdrage, Kim. Ja, en dat hoe heet is het vestige Deze het... harcolien die heeft... Uh... Die, heeft ook, die is ook al twintig jaar aan het trekken aan dat die noordelijke Ijoefen, dat dat een, uh, een wandelpak krijgt. En we zien het nu deze jaar een beetje gebeuren, ja. maar tot een paar jaar geleden was dat allemaal hekken en privétrein ja, ja. en Shell-laboratorium. En uh, je weet het allemaal misschien nog, maar ja. nu, nu is het aan het opengaan. Goed zo'n uh, prachtige wandeling natuurlijk. Want oké, okay. hoe heet het festival? Hoe heet het... Uh... Licht in het ei. Licht in het ei. Geweldig. Ja, dankjewel, Er Kier. is ook een website die ja. zo zou heet. Ik heb hem zelf nog niet opgezocht, okay. maar dat moet er ook zijn. Okay. Licht in het ei. Perfect, dankjewel. Alsjeblieft. Wist je dat, Har? Uh, nee. Dat ik, ik, ik weet wel dat er een lichtfestival in de maak is in Amsterdam. Oké. Okay. Maar misschien uh, is dat het zo. Ja, of niet? Nee, dat nee, nee, nee, is niet nee, zo. Nee, nee, dat had wat, wat me land. hier goed aan lijkt: hè, uh, kunstwerken verlicht en lichtkunstwerken op en om het ei, wat ik begrijp is de weerspiegeling van het water. Ik denk dat het water en licht... is dat niet een prachtige combinatie sowieso? Ja, dat was ook het thema van de eerste GLOW-editie. Uh, ja. Dat was uh, uh, groen en water. Hm. En het het uh, heel mooi gedicht van Maxmans beschrijft hij ook dat uh, de vonken uit de zee spatten. Ja. Dat is het, de reflectie van, de, hm. uh, van het zonlicht op de golven. Ja. Goed, dus dat is, dit is een goed idee. Je ja, hebt je het genoteerd, krijgt... want je, je gaat kijken. Ja, zeker als het zo lang duurt, dan hebben we altijd wel tijd om te gaan. Want kennelijk gaan steden zich meer en meer willen profileren. Ook met dit soort. Hè. Je zei het al dat het in Frankrijk heel populair is. Lyon is een grote stad, een schitterend festival. Jullie ook mee samenwerken in Eindhoven. Eindhoven ligt. Is, Eindhoven wil misschien ook wel hè, culturele hoofdstad worden. M mede dankzij wat ze met licht doen. Is Eindhoven een lichtstad? Zie je dat zo? Ja, wat is een lichtstad? Elke stad is verlicht. Ik heb op ik heb Wikipedia, ja. even gegoogeld. Uh, Dan moet je het in het Nederlands doen, maar in het Engels. Uh, the city of light, city of light, city of lights. Wat er allemaal onder valt. Ja. Dan krijg je een soort ja, twintig steden. Enkele voorbeeld, Anchorage, dat is de jongste lichtstad. Die heeft gewoon in uh, 1983 besloten... Die hadden heel veel mooie kerstverlichting overal. Wij gaan de route maken langs al die mooie voortuinen en gebouwtjes die de kerstverlichting verlicht zijn. Nou, je bombardeert het tot lichtstad. Okay. Heel simpel. Per decreet van de gemeente. En uh, na de zomer zijn ze aan het City of Flowers. Dan hebben ze ja. overal bloeiende. Ja. Nou. Als je nou verder kijkt, um, andere steden, Buffalo, dat was de eerste elektrische verlichting. En toen was het nog geen lichtstad in Amerika. Maar toen ze in 1901 de Pan-American Exposition hielden... hebben ze heel veel gebouwen verlicht. Nou, dat, dat, dat, dat, dat gaf aanzien dat tussen werd lichtstad, city of lights. Las Vegas, the brightest city on earth. Als je nou verder kijkt, heb je Medina. Is ook de radiant city, letterlijk vertaald in Arabiënt, Lichtstad. Kijk, hier is licht nou metaforisch, gewoon symbolisch. Want het is een religieuze plek. ja. ja. Daar komen we, uh, zoals ik zei, enkele de jongste lichtstad. De oudste is uh, Varanasi in India, dus de oudste stad van India. En daar daar daar vinden een hele hoop, zeg uh, maar, uh, rituelen plaats, godzijdank rituelen, waarbij licht een belangrijk onderdeel is. En maar dat is ook een lichtstad. Ja. Maar maar Eindhoven en Eindhoven dan is dat is dat dan vooral vanwege de nieuwe is nou, dat nou, gaat nieuwe technologie. Nou, ga over licht? even afmaken, wat ja. ook iedereen in Europa denkt. Parijs denkt iedereen lichtstad, omdat er mooie boulevards zijn verlicht. Ja. Uh, monumentale gebouwen, uh, die bruggen. Nee, dat heeft er niks mee te maken. Het is lichtstad geworden. Eerst genoemd, omdat het natuurlijk uh, La Siècle de Lumière, de verlichting, Het was een centrum voor, voor kennis en educatie. Rousseau, Montesquieu. Uh, de, dus eind uh, uh, 18e eeuw, filosofisch gesproken, kwam, ja. kwam de verlichting op. In die zin is het de stad van de verlichting. Juist, en dat was Ville. Uh, lumière. Uh, de, la, de lumière. Ja. Edoch Lyon is uh, veel de Lumières. Had ook niks met licht te maken. In ieder geval met een verlichte stad. Nee. Uh, dat was een, een, een dankbetuiging. En die, die is al eeuwen uh, oud gebruikt daar. Om een kaarsveeraam te zetten op 8 december. Fête ja. de Lumière. Men dankte namelijk, uh, Maria, da, da, da, dat, uh, dat de plaag, de pest, voorbij was gegaan aan Lyon. Had heel weinig slachtoffers geëist. Uit dankbaarheid zette men een kaarsje voor het raam. Ik was uh, twee maanden geleden in een hotel. En uh, dan zag ik ook dat in dat hotel... er was, was een lichtdichte tweede gordijn voor, voor, voor, voor de raamopening. En als je buiten kwam, waren al die raamopeningen verlicht. Hmm. Die grijpen je terug op dat oude, op, op dat oude gebruik. Oude en daar waren eigenlijk. ledjes ingebouwd ja. in de vensterbank. En er was een choreografie van een lichtverandering in dat hele gebouw. Ja. Nou, maar je hebt nog andere... Als je dan verder zoekt, heb je bijvoorbeeld uh, Tampa... In uh, Tampa even... heb je Capital of Lightning en dat gaat door. Ja, dat snap ik wel dat je door kunt gaan, maar Eindhoven, is dat dan technologie en licht? Is dat dan... Nee, nee het, is, het is historisch anders begonnen. Uh, kijk, Toen ik vroeger bij de gemeente uh, kwam, of met mensen in Eindhoven, waren, hadden ze dat voor een lichtstad. Ik zei, nou, daar moet je wel waar, maar dat moet je zien, want ik kan het alleen maar stoplichtenstad noemen, tot nu toe. Hmm. Maar waar komt.? De, daar zijn de historici het niet helemaal over eens. Maar <gülpst> er zijn mensen die zeggen. Nou, dat is niet schriftelijk. Maar er is wel al sprake van lichtstad. in 1870. Want ja. de eerste Luciferfabriek. in Eindhoven oh, okay. is er gevestigd. Ja, ja, ja, ja. En daar, daar volgden meerdere. Dus, het is uh, met maken, dat, nee, dat is 21 jaar later. komt Philips. Als je dan als ergens genoemd lichtstad, nou, dan ben je zeker nu bij, bij het fabrikant van, van, van lampen, gloeilampen. Dan is dat, wordt dat ja. containerbegrip wat er voor is, wordt weer gevuld. Ja. Dat herhaalt zich ook uh, bij de zogenaamde uh, lichtjesroute. Uh, na de bevrijding heeft men, uh, heeft men veel kaas gebruikt voor het raam, veel toortsen. En uit, uit, uit uh, dat gebruik kwam er eens kunstlicht. En dan is een heel lichtjesroute ontwikkeld. 25 jaar lang heeft die. Groeide die, groeide die. En uh, daar kwam natuurlijk een einde aan. Uh, zeg maar in 1969, na 25 jaar. Men was niet meer zo direct betrokken bij bevrijding. Dat is daarna weer opgepikt. En er was vrijheid uh, veel belangrijker en vrede. Maar het probleem was dat... Na de oorlog waren er geen auto's. En toen had je ineens een route naar km van 42 kilometer. Iedereen ging met de auto, dat was te lang. Iedereen had een auto, dat leidde tot enorme verkeersopstoppingen. Daarna is, is er in 1984 weer euh, opnieuw begonnen. En toen, toen werd er veel meer opgeroepen met de fiets te gaan een kortere route. Ja. In 1966 bijvoorbeeld is er voor het eerst, denk ik, in de hele wereld... een keer op dattoonstelling op grotere schaal in van Abbe... met het thema licht. Dus licht als beeldend middel... Is, is, uh, is toen door, door allerlei uh, sculpturen uh, uh, uh, zeg maar, uh, aandacht aan gegeven. Licht als beeldmiddel in de kunst. Maar nu is het toch zo dat heel veel uh, technologie... heel veel innovat innovatief onderzoek in Eindhoven heeft, uh, gaat over licht. Heb ik begrepen? En dat, toch, dat is toch ook... Nou, men nee, heeft in... nu drie thema's in Eindhoven. Dat Eerlijk zei ja. ik kennis, uh, technologie ja. en, en ontwerpen. En in licht... Uh, komen alle drie thema's samen. Oh, ja. Dus uh, als je de stad wil promoten met, met, met die drie kernbegrippen, uh, kun je het ook bij licht doen. Want er zit een aspect van kennis in, een aspect ja. van ontwerp okay. Okay. En, en technologie. Zeker bij de laatste ontwikkeling op letgebied. Want ik voel, want ik hoorde gisteravond uh, mensen uh, met wie je dus meedrentelde door de stad. Hoor je wel eens af en toe, zo'n vriend vriendelijke mevrouw die stond voor mij en die hoorde ik zeggen tegen haar vriendin. Uh, ik vind het heel mooi, maar ik begrijp nog steeds niet hoe ze het doen. Is het heel erg ook geavanceerd? De techniek die je gebruikt bijvoorbeeld bij Glow. om he, al die mm. kunstwerken uh, ja, um, op te bouwen? Ten dele wel, maar niet allemaal. Kijk, je kunt ook met een simpele overheidproject een prachtig mooi effect ja. krijgen. En, uh, ja, jij kanteur wil laten huilen daarmee? Ja, of, of maden langs een gevel laten lopen. Wat is dat ook een project? Maden? Langs een gevel? Maden in. Uh, in uh, uh, Germany. Ja. Wat is dat? Dat is een project wat wij in 2005... Hadden, samen met Kees Bos... Uh, dat was een Duitse fabriek. De, de hele productie was uh, naar China verplaatst. En was wat eigenlijk was een het dood. voor fabriek? Ze maakten daar ijzerwaren. Okay. En uh, elk product stond altijd als een soort... Uh, teken van kwaliteit. Uh, uh, made in Germany. Um, ja, made ook een mader ja. en in Duitsland is een made ook een mader ja. en made, uh, die eet gewoon dood vlees dus wat hadden we gedaan De overheid projecten gepakt en daar hadden we levende maden opgegooid en die bewegen dan en die veroorzaken ja mader staat eigenlijk voor voor zo'n dus soort aaseter um, die ruimte die hele fabriek op dus je projecteerde die op die op die fabriek die, leeg, die, die staan. ja ja en dat was een continu beweging van mader die waren dan in projectie een meter groot Hele kleine beest, maar die werden dan vergroot. Ja. En, um, <laughs> dat was, Hebben mensen dat begrepen? Want dat moet je dus ook een soort. Ja, maar dat maar was ook een lichtroute. daar, daar, daar kon je wat eileg bij geven. Maar in Germany. Ja. Ja. Ja. Maden. En dat gebouw, dan, want dat was een leeg gebouw. Dus was het was een leeg gebouw. En dan staat het er nog? Of is het nu echt. Uh, Ik weet niet hoe het is. Ik ja. ben het laatst bij die route geweest 2005. Geestig. Nee, 2006. Oh. Begin 2006 was dat. Ja. Um, nog even terug naar de, de, de luisteraar. Jasper, nacht. Ja. Een rood oortje. Hey, uh, jullie hebben het over licht de hele tijd. Ja. Uh, er is een solar eclipse die, uh, die gaat morgen plaatsvinden boven uh, Australië en Afrika. Wisten jullie dat? Zijn jullie van op de hoogte? Ik wist nee. het niet. Een solar eclipse, dat weten jullie wel, hè? is een zonneverduistering. Ja. Ja. Maar nu hebben we het over de zon, we hebben het over het licht. Is de lichtsnelheid absoluut of is het alleen maar meetbaar met de technieken die we nu hebben? Dus even een hele diepzinnige vraag. Waarom vraag je niet? Ik ga een hele grote stap maken, ja. ja. Waarom vraag dus, je niet? Dus het licht dat we zien, ja. is dat omdat wij die frequentie kunnen oppakken. Net zoals vleermuizen ook uh, radarsignalen uh, terug kunnen ontvangen. En andere diertjes in insecten. Of is het gewoon omdat we gewoon een gebrek hebben... omdat we niet verder kunnen kijken dan de lichtsnelheid? Nou, kijk, uh, we hebben een oog dat heeft zich door de jaren ontwikkeld. En wij kunnen van het he hele elektromagnetische spectrum. want licht is een elektromagnetisch golfverschijnsel. Ik word wat technisch nu. Nee, maar goed, met ja, me uh, de niet. Ja, van Röntgen naar Infrarood, wat was het niet? Uh, dat gaat van uh, 320. 80 nanometer, golflengte naar uh, 780. Ja. Mensen is meest gevoelig voor 555 uh, nanometer, Dat is groen licht. Ja. En dat neemt af naar de zijkant. En, en op een gegeven moment kun je niet meer zien. Dat is dan het um, ultraviolet. Ja. Hij werkt nog wel op het lichaam. Uh, we worden er bruin door. En als je teveel krijgt, dan, dan, dan kan het uh, je weefsel aantasten. Je uh, ziet uh, het ook bij stoffen of, of, of perkamenten, documenten. En aan de andere kant, in infrarood, daar ervaren wij ook, zien we niet, maar die ervaren we als warmte. Hm. Het gekke ja. is, ik heb laatst een omname gezien, kijk, uh, uh, wat een bij zou zien met zijn oog. <laughs> ja. Dus die is helemaal ontwikkeld om alle nectar in onze bloemen. Wij zien allemaal leuke bloemetjes. Lekkere, warme, warme plekjes. Ja, en, en kijk, ook vissen, uh, die hebben bijvoorbeeld een heel ander spectrum wat ze zien. Wij hebben, door onze biologische ontwikkeling, zitten wij daartussen. En daarbuiten kunnen wij niks zien. En daarom noemen we dat ook licht. Je kan ja. niet zeggen, licht wat ik niet zie. Dat, dat noemen we geen licht, maar dat is straling. Ja. Dat heeft wel een energieinhoud. En uh, kijk, al op de ver buiten heb je um, uh, radiogolven. Dat is waardoor wij u nu kunnen horen. Ja. En, en, en uh, tv-golven, radioactieve straling. En, uh, ja. Maar... maar, maar uh, Zeg maar, het gedeelte van de straling waar uh, de mens receptiever is, ontvankelijk, um, is maar een heel beperkt stukje. Dan ja, hebben we ook, uh, en van ons laatste onderzoek, hebben we dan ook een stukje, We ons hebben we ook een derde receptor. Dat wil zeggen, we zijn niet alleen gevoelig voor licht, donker, maar, maar ook, ook voor, voor kleuren, het, de kereltjes en staafjes: ele elektromagnetica. Ja, en we hebben een derde receptor die, die invloed heeft op je, je slaap-waakritme. Dus dat ook mensen, door de, de hoeveel licht die op het oog valt, uh, dat dat ook uh, zeg maar, in je lichaam allerlei uh, stoffen aanmaakt, hormonen, en, en, en daardoor een soort uh, slaapwaakritme uh, uh, zeg maar, uh, reguleert. Ja, nu maak je he maakt u het heel ingewikkeld. Maar u bedoelt eigenlijk gewoon op het moment dat je licht ziet en geen licht, want nu zitten we in de wintertijd, de, de nachten of de, de dagen worden korter. En dan hebben we minder licht. Ja. Maar uh, nachtdieren zoals katten, die hebben een elliptische vorm van hun pupil. En op het moment dat ze iets spannends zien, dan wordt het rond. Dat vind ik, want ze, ze, ze, Het schijnt dus dat honden en katten uh, gassen kunnen zien. En dat het weer een ander soort frequentie is dan, nou, we kunnen ons wel op trainen. Ja. Ja, de maar... mens heeft ook twee, twee voor zich: het, het fotopische en het scotopische. Dus bij, bij normale niveaus die je overdag hebt, en bij zeer lage niveaus, uh, uh, vindt er verschuiving plaats uh, in de gevoeligheid voor allerlei frequenties. Doordat we bij lagere uh, uh, lichtniveaus ook nog wat kunnen zien. Hmm. Maar goed, uh, we, we kunnen niet alle uh, fijnzinnige aspecten van de biologie van de mens. Uh... Onder de nee, nemen? Nee, maar uh, uh, het was uh, 300 jaar geleden ook. Toen, toen dachten we, dacht we nog dat de wereld plat was. Ja. En nu uh, vinden we het kleinste deeltje in. Uh, wat is het? In, in, in Bayern? Ergens? Uh, ja cern, cern. Maar we kunnen niet uh, uh, daar. Maar in ik, uit... heb het gevoel, ik, heb, ik heb het gevoel dat, uh, dat dat licht. dat dat voor ons een grens wordt bepaald. maar dat het niet de grens is. Ja, dat zou Eigenlijk goed Einstein, kunnen. He? Alleen weten we dat niet. Dat weet ik ook niet. Ik, ik... Ja, dan moeten we gewoon nog een tijdje voortleven. En dan komen ja. we erachter. Jasper, ja, ik dank gaat, je wel. Het gaat steeds sneller. Ja, precies. Ik dank je wel. En ik wens je en nog een goede dag. En sneller. Over ja. snelheid gesproken. Uh, dank je wel, Jasper. Okay, Haar, hoe, hoe, hoe snel gaat het licht? Hoe snel gaat het licht? Ga... Uh, 300.000 km per seconde. Okay. Er is iemand die dat ook even van weet. Ja. En wij gaan heel snel over naar de muziek. Every day, every day, every day, every day, every day, gonna let my little light shine. Every day, every day, every day, day, every day, every day, every day, every day, every day. Boss. In Dublin was hij. Um, live dus met This Little Light of Mine. Bruce Springsteen. Daar hou je van. Ja, ja overgekozen over vanwege het, uh, titel. de titel. De table. titel, ja. ja. Ik Dat denk, is ook wel lekker uh, trouwens. Ik, ik, ik zit bij NCAV. dus <laughs> ik moet ze iets tegen moeten komen. Okay. Um, wij, uh, het is kwart voor één trouwens. We gaan nog uh, tot twee uur praten over licht met haar Hollands, uh, lichtarchitect. Die overigens een enorme uh, reputatie heeft in de hele wereld. Jij bent overal geweest. Als je jouw ik, website bekijkt. Ik ben op, niet overal geweest. Op mijn maar plekken. vertel dan eens hoe het is gekomen dat jij een van de grote piramides in Egypte, die piramide van Geops of tempels in Egypte, hebt mogen verlichten. Ja, de, de, de, dat is een project van uh, 20 jaar geleden, de piramides. Oké. Okay. Zo'n naam, nou ja. Uh, en toen was ik nog bij Philips. En dat is een voorbeeld van een licht- en geluidsspel. Dus daar wordt een historisch verhaal verteld. Ook oh, okay. Met ondersteunde muziek. Mensen zitten op de tribune. Lopen een stukje bij, bij andere tempels. Maar daarna, daar heb ik toen in die tijd aan gewerkt. Uh, daarna heeft de uh, overheid ook andere tempels verlicht. Dus Abu Simbel en uh, Karnak. Karnak uh, is een interessant verhaal. Uh, Karnak is een hele leuke tempel. Um, die heb ik foto's van op mijn website. Ja. En uh, ik had toen uh, mijn eigen bedrijf. En mijn, de klant, die, die, de Egyptische overheid, heeft mij daarna zelf uh, benaderd. Okay. Om een lichtplan te maken, eerst voor Abu Simbel. Daar lag nog geen plan, dus geen renovatie. Kanak wel, voor hele vernieuwing. Ook inhoudelijk, maar uh, Abu Simbel is, is volledig nieuw. En Kanak, even kijken of ik dat zo goed kan vinden. Uh, Kanak. Ja, ja Luxor. Ja. Uh, ja, de Tempel van Kanak is bij Luxor. Ja. En dit is, dit is een, wat, je, wat ik nu even voor. Een heel groot tempelcomplex. Uh, verschillende... van, van buiten verlicht. Door verschillende farao's ik... is er steeds iets aangebouwd. En. Uh, ja. en, en er wat? zijn eigenlijk. Je staat voor de ontreden, dan wordt er verhaald Dan loop je in de tempel. In de grote centrale. Uh, uh, um, temper met, al, met al die zuilengalerijen. Hmm. En door middel van, van, van aanstraling, en um, dat is ten dele ook uh, daar al led, daar kun je kleuren mee genereren. Maar ook speciale effecten, gobo projectoren. Dus die enorme grote dia's projecteren. Hmm. Je ziet hier bijvoorbeeld de piloon, uh, een stukje van de masker van Toetang Amon. Ja, ja. Dus alleen maar die ogen te pakken, geprojecteerd. geprojecteerd op een van de gevelwanden van de, van de, van de pilonen. En, en dat is een onderdeel van het verhaal. Ja. Toetang Amon was de zoon van Agne Aton. Uh, hij is ook geboren als Toetang Aton. Uh, Agne Aton was, de, zoals je weet, de grondlegger... van de eerste Monotheïstische godsdienst. Ja. Dus hij heeft gezegd, er is maar één god. Uh, dat was dan Aton. En ja, die, uiteindelijk heeft die priesterlijke kasten dat niet geaccepteerd... want het uh, primaat lag bij de priesters om te bepalen hoeveel goden er waren en wie dat was. En uh, hij is geboren als Toetang Anton en is gestorven als Toetang Amon... op 18-jarige leeftijd. Jij, jij projecteerde zijn ogen op de een van de piloten. Ja, omdat de er de tempel... in die tekst dan sprake is van uh, his son en uh, successor, enzovoort, enzovoort. Wij reageren echt op datgene wat verteld wordt, en dat oh ja. wordt uh, beeld ondersteund. Hier ook, uh, je ziet hier de, een blauwe gevelwand met allemaal sterren. Nou, dat is precies de, uh, de afbeelding die men heeft um, in, in, als plafond in een graf. Kijk, de, de voorstelling van, van de wereld. Kijk, de, van de Egyptenaren, die proberen zich ook... Er uh, was nog dus niet zoveel wetenschap, het, het is een wetenschap... die, die zitten in een mythische fase, proberen zich een voorstel te maken van de wereld. En er zijn natuurlijk twee constanten. Uh, van oost naar west gaat die zon voorbij. Dus men had ook het gevoel, ja, die, dat is een god die zorgt... iedere keer dat hij, als hij ondergaat, weer naar boven brengt. En je had natuurlijk het, het, het leverbrengende water van de Nijl. Die ging van zuiden naar het noorden. En allerlei beesten, in die vorm van, van beesten, bestaat een hele godenwereld. Of het nou die jakkals heeft, de koe, de kat. Hm. Men probeert de wereld te verklaren. Ja. En, en men, uh, men is de goden gunstig op dat maar iedere keer dat water mogen komen. En dat water hm. hun grond overspoelt en, en, en vruchtbare slip meeneemt. En dan maak jij van dan nieuwe weer... oogsten. En dan maak jij daar meer gebruik van als jij zo'n lichtontwerp maakt. Ja, grootte. die cultuur is daarop gebaseerd. En, ja. en dat zijn constanten. Dus ook die blauwe hemel met die sterren... Um, dat, dat is een constante in hun, hun beleving. U kunt het zien op uh, de website van haar Hollands, hollands.info. Um, even terug naar Eindhoven, als je het goed vindt. Ja. Monique, nacht. Hallo. Goeienacht. goeienacht. Ja, hallo. Uit, ben je toevallig ook bij GLOW geweest? Ja, daar ben ik vanavond geweest. vond jij het? Ik vond het uh, erg leuk. Ja. Ja. Ja. Wat met name? En, oh. ja, sorry. Uh, nou, uh, ik, vond, ja, ik vond een aantal dingen heel erg leuk. Inderdaad, die mannetjes op het politiebureau vond ik leuk. Ik vond die mond op de muur ja. heel erg grappig. <laughs> ja, die vond ik het grappig. Een hele grote sprekende mond op een, op een wand waar je langs loopt... En die, die je ja. echt met je in gesprek raakte. Een heel wonderlijke sensatie ook. Ja. En uh, ja, op het Dela-gebouw en op de kerk, die waren ook natuurlijk heel ja. mooi. Maar ik had een vraag voor haar. Ja. Hoi haar. Hallo. Hoi. Um, jullie hadden het uh, in het eerste uur over dat je met verlichting een sfeer kan bepalen en iets teweeg kan brengen in mensen... En ik vraag me af of je door uh, in een stad of een land... op een bepaalde manier uh, verlichting te gebruiken... of je dan bijvoorbeeld ook agressie kan verminderen of misdaad. Of, en op die manier een, uh, ja, de mensheid zeg maar, een positieve kant op kan laten gaan... door middel van verlichting. Ja, dat weet ik niet. De intenties van mensen zijn toch altijd sterker dan... dan, dan. Ja, omgevingsfactoren. Maar natuurlijk, als je, als je meer licht in de omgeving brengt... Dan, uh, dan is er ook veel meer sociale controle en zicht op, uh, op intenties van mensen. En, en je kunt ook veel eerder ingrijpen als er, uh, zeg maar, sociaal gedrag plaatsvindt. Maar, maar ook overdag worden mensen gewoon in elkaar geslagen, ja. ik denk. Ja, maar dat is eigenlijk niet precies wat ik bedoel. Want nou zeg je door meer licht, uh, dan ja. zie je ook meer. Maar ik bedoel meer door een bepaalde manier van belichting. Okay. Sfeer een Andere sfeer ja, creëren. Ja. Een, een andere sfeer creëert, waardoor mensen minder snel agressief of misdadige dingen zullen doen of zo. Dat zou best kunnen. Ik ben geen onderzoeker, maar dat zal denk ik, als ik ja, zo hoor, dat, dat zal ook maar beperkt, uh, zeg maar... Hm. Een fractioneel een een vermindering als dat zou plaatsvinden. Maar dan is het ook heel moeilijk om te weten wat je dan precies, hoe je dat precies zou moeten doen, toch? Ja. Dus ik, ik, ik, uh, waardoor ontstaat agressie? Waarom zijn mensen agressief? Daar zijn mensen als hersenen, onderzoekers zijn daarmee bezig. En ja, jullie dat... zijn als, als lichtontwerper, ben je wel bezig met een aangename sfeer? Wij zijn je... wel bezig om. Dus dat weet je wel hoe je Comfortabeler moet, uh, en... en sfeervoller. Precies, en, ja, en daar ik, komt die vraag vandaan. Ja, van, uh, en ik denk ook wel als, je, uh, als mensen zich beter op mag voelen, dat dat agressie, wat, wat, wat, agressie wat, uh, ja. wat minder uh, snel ontwikkelen. Hoe vind jij in, in Eindhoven over het algemeen. Het licht? Monique? Um, Kijk, let, ja. je let je erop eigenlijk? Ik let, nee, ik let er eigenlijk nooit zo erg. <laughs> nou, ik, er zijn wel plekken in Eindhoven waar de verlichting heel vervelend is. Oh, Daar letten ze vervelend. wel op, dat zien de meeste mensen. Ja. Als het slecht ja, is, maar als het, het goed was, is, dan valt dat het pas, niet op. Ja, waarom? Als het storend is. Ja. Ja. ja. En waar bijvoorbeeld? bijvoorbeeld? Onder Onder die tunneltjes, onder, uh, onder de spoorlijn door... daar, daar is echt zo'n kale, koude verlichting. Dat is echt niet prettig om doorheen te rijden. Angst. Kun je angst bezweren of verminderen door het beter te verlichten? Ja. ja. Uh, ten dele. Maar ik denk niet dat dat veel minder licht is, uh, Monique. Dat is het probleem niet. Alleen, daar moet jij alleen doorheen. En, en, en, en, en, en je, je hebt voel je dat als er aan de andere kant iemand komt... Ja, daar kan je, kan je ineens meer naartoe. Dan moet je terug. Je kan niet meer door, snap je? Het is ook een beklemming van die ruimte. Ik kan geen kant meer op. Maar kan je dat niet met licht? Je kunt heel veel licht doen, maar dat vindt dan altijd... een, een ontmoeting plaats in een afgesloten ruimte, ja. ja je, je kan door de tunnel, moet je, of naar achter. Maar als je denkt van, nou, dan, dan, dan fietst iemand achter me en voor me... dan is dat toch beklemmend. Dan kun je net nog zoveel licht erin aan, aanbrengen. Het is ook vaak niet... Een objectieve maatstaf veiligheid, een gevoel van veiligheid, ja, ja. moet je verhogen. Er is ook een mentale ja. houding dat mij niks gebeurt. Of, uh, ja, zou je dan dat gevoel van veiligheid kunnen verhogen... door daar bijvoorbeeld een warmer licht in zo'n tunnel aan te brengen? Ja, dat of is nu? wat prettiger licht, maar dan zijn toch nog wel veel mensen... die, die, die vinden het beangstigend door zo'n tunnel te fietsen. Dus je kan niet ja, alles fietsen. oplossen? Nee, ik, niet? Heb, ik heb bijvoorbeeld uh, een hele grote, uh, de high-tech campus in, in, in Eindhoven verlicht. En daar heb ik ook gekozen voor... Uh, voor niet alle, alle paarden, fietspaden, autobegen te verlichten. Nee, ik heb gezegd, van ik heb liever een paar straten fel verlicht... en de rest laat ik donker. Dan creëer je ook geen schijnveiligheid. Hmm. Dus mensen lopen van een kantoor... als dus ik het resten die over moet werken, iemand die nog later moet werken... die moeten dan naar een auto of naar een fiets. En als ik dan alle straten een beetje uniform zwak verlicht... dat is natuurlijk altijd een beperkt budget voor... dan ben je ergens goed verlicht. Dus als ik dan een paar... Misschien is een kleine omweg, maar een paar straten of paden heel goed verlicht. Dan voelen ze zich wel veilig. En ik geef ook niet de schijnveiligheid door, door, door, door, door, door, door, door alles te verlichten. Monique, het antwoord is dus dat het niet um, heel erg veel op dat vlak kan doen. Nee, jammer. Jammer, hè? <laughs> ja, maar wel, jammer. Fijn dat, wel fijn dat je even belde. Ik wens je nog een goede avond in Eindhoven. Dank je wel. Jullie ook een goede avond. Tot ziens. Dag, Tot slot dan, dag. voordat Renze Klamer van de EO komt. De Remco, goedenacht. Hallo, met Remco. Ja, daar ben je. Ja, um, ik wou meneer eerst even bedanken voor die, uh, voor die mooie brug over de A2, over de ring. Ja? Ben je... daar, uh, die gebruik ik als klok in mijn nachtdienst. Ja. Ach. En dan kan ik zien of ik op schema zit. Want? Dus als ik daar langskom, dat, uh, hij doet er geloof ik iets van 5 of 10 minuten over om te circuleren om alle kleuren gehad te hebben. Ja. En als ik er langskom en hij is paars, dan weet ik dat ik nog goed, uh, goed op de route zit. <laughs> op het tijdschema, zeg maar. Wist je dat hoor? Ja, dat het zo is. Ja, ja, elke de, kleur... de, Het valt me altijd als ik er langskom en ik zit goed op de tijd, zeg maar, dan is hij al paars. Ja, elke dus, kleur uh, uh, binnen en buiten verandert in een andere cyclus. Ja. Dus hij doet al 13 seconden over 17, meestal priemgetallen, waardoor eigenlijk de kans in dezelfde lichtsituatie tegenkomt uh, verkleind wordt. Het is wel typisch dat hij bijna altijd paars of blauwig is. Oh ja, Je bent ook Remco, je bent gewoon altijd op tijd. <laughs> ja, ja, ik ben altijd op tijd. Ik zeg mijn baas ook altijd. Daar is je heel blij mee. Maar uh, wat, ik, uh, wat ik nog even kort wou zeggen, ja. ik uh, ben altijd internationaal chauffeur geweest. Als je nou van Italië van de kust naar Turijn rijdt, dan kom je duizend en één tunnels kom je tegen. Ah, niet zo. En de Italianen die hebben het zo gedaan dat ze tegen de rots. Aan de achterkant van de tunnel, dus van de monding van de tunnel, hebben ze spiegels geplaatst. En volgens mij zijn die dingen computergestuurd, want die, uh, die bundelen dus het licht met die spiegels in de tunnel. Waardoor ze dus geen verlichting in de tunnel op moeten hangen, maar dat het gewoon kunstmatig verlicht. Ja, uh, met natuurlijk licht verlicht wordt. Ik vond het wel zo'n leuke uitvinding, ik denk ja. Dat moet je even melden. Ja, maar dat, dat kan alleen maar overdag, maar wat doen ze s'avonds dan? Ja, dat weet ik niet, die Italianen die, die, die werken niet samen. <laughs> ja, ja, ja, ja, ja. Zo, die, die zitten ja, ja, dan met dus de eten en drinken. Het zijn nou een economische crisis, omdat ze thuis zitten dan. Okay. Ja, ja, ja, ja. En geen geld verdienen. Maar die, ik, dus, uh, nee, maar ik vond het een schitterende oplossing. Ja, hé. Hey, mooi. Wij, wij hebben er in Nederland niks aan, maar... Nee, waarom niet? Het zou een goede oplossing zijn, we, we een bergen. De, zijn een gevolgsaard. Ja, precies. Ja we hebben geen bergen. Wij moeten, het weer, wij moeten weer andere oplossingen uh, ja, en, verzinnen. En bij ons zijn alle tunnels meestal uh, naar beneden. Dus in een holling onder water door of iets dergelijks. Ja, ja. En daar zit ze gewoon dwars door een tunnel heen geboord. Ja, precies. Oké. Okay. Maar het is rechtuit. Dus. Iederland kent zijn maar eigen oplossingen. ik vond op... het een leuk, uh, leuk iets. Ik vond het een hele goede Remco. dankjewel. je Ja, oké. Okay. En goede en nacht, nacht, nog. nacht nog. Ja, ja, dank je wel. Uh, kent zijn eigen oplossingen. En in Nederland worden er heel veel bedacht in Eindhoven. Want ik geloof dat de helft van het aantal uh, patentaanvragen komt uit Eindhoven, de lichtstad. Ongeveer de helft omdat de, de, ja. de high-tech campus er is. Zeg maar Eindhoven in de omgeving. Ja. Ongeveer 50% van alle patenten komen uit die regio. Hark Hollands, dankjewel. Mooi om over licht te praten op de radio. Ik wens je veel succes, alle goeds. Dankjewel. Ik vond het leuk. Ik ook. Het ging snel. Um, zometeen, dus Rens Klamer, dit is de dag van de EO. En morgen heeft Nathan Vecht, de gast Natasja Drabbe... dat is wel heel leuk, die komt uit Los Angeles dan terug... want die heeft daar een website gelanceerd... over twintigste-eeuwse architectenhuizen... die als museumwoning zijn geopend voor het publiek. Het heet Iconic Houses. En dat doet dan een, een Nederlands. Natasja Drabbe, morgen bij Casaluna. Ik wens je nog een goede nacht en blijf luisteren op deze zender. Ja, Nederland 1. Ado -1. Ik ben ook wel eens bang.